Door de dierenambulance. Vogelonderzoekers melden overigens dat er sprake is van een gaaieninvasie in Nederland. Er zijn de laatste weken zo'n 100.000 als trekvogel naar Nederland gekomen en dat is veel meer dan normaal. Ook België, Duitsland en Zwitserland melden een grote gaaienpopulatie. Het weer bewolkt en vanuit het westen overal lichte regen en een stevige zuidwestenwind. Vannacht harde regen en minimaal rond 6 graden. Morgenochtend even droog, smiddags weer buien en een harde wind. Het wordt dan 11 graden.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het, beleeft in 2010 al 20 jaar live. CFM. nu in Zandvoortse zaken. Ik Met het programma in Zandvoortse Zaken. Vanmiddag spreek ik met mevrouw Paap. Hoe is je voornaam? Linda. Linda, Linda Paap. En zij heeft een bedrijfje in medische hulpmiddelen. Hoe is het zo gekomen dat je met medische hulpmiddelen bent gaan werken? Uh, ja, ik miste in mijn werk in de thuiszorg een aantal uh, dingen in Zandvoort. Uh, zoals producten voor slechtziende mensen. Uh, ja,. Uh, thuiszorgwinkels zijn er natuurlijk wel, maar zitten dan eigenlijk allemaal in Haarlem. Dus mensen moeten vaak wat regelen om, uh, om ergens te komen. En ja, nu is die mogelijkheid er ook gewoon in Zandvoort. Ja, dat is wel ideaal voor de mensen natuurlijk, hè? dat ze meteen uh, terecht kunnen bij jou. En wanneer ben je gestart? Uh, vanaf januari van dit jaar. Januari 2010? Ja. En hoe is dat gegaan? Weet je nog de eerste dag uh, dat je zeg maar begonnen bent? Hoe dat een beetje ging? Uh, ja, ik heb gewoon advertenties in de krant gezet. Ik ben bij alle huisartsen, bij alle fysiotherapeuten, ben ik langs gegaan. En uh, ja, daarvan uit... Ja, mensen worden gewoon doorgestuurd, mond-op-mond -mond reclame. Uh, ja, iedere week advertentie in de krant. Mm -hmm. uh, ik zit nu ook in het pluspunt. Uh, daar zit ik op maandagochtend van negen tot half één... Uh, zodat mensen, ja, het is wat hoogdrempelig om meteen te bellen. Dus dan kunnen mensen ook eerst even langskomen. Mm. En als mensen dan bellen of een afspraak willen maken, dan kom ik bij de mensen thuis. Ja. Dus ik heb geen, geen winkel. Mm -hmm. Dus dan, uh, dan kom ik gewoon naar de mensen toe. Ja, dat is wel handig. Want ze hebben in Pluspunt op maandagochtend ook altijd een soort koffie, koffie inloop of ja. ochtend... Uh, ja. Er. Ja, dus Zoals dan zijn er we al heel veel ouderen natuurlijk aanwezig. Ja, ja. En jij bent daar dan gewoon. Ja. Dat maar ze hoeven niet per se oudere ja. mensen te zijn hoor. Want, ja, oh, zelfs, dat is voor alle leeftijden. Slechtziende product is natuurlijk ook voor mensen die ja. jonger zijn. Uh, ik verkoop ook Braces. Uh, ja, ja dat is ook voor jongere mensen. Uh, en niet te vergeten de steunkousen, elastische ja. therapeutische kousen, die ik ook uh, aanmeet. En die zit dan ook weer in het vergoedingssysteem. Okay, dus ook die ja. uh, zitten, zitten ja. er allemaal bij. Dus het is gewoon echt uh, voor, voor, voor, eigenlijk voor jong en oud. Oh, je hebt een hele brede doelgroep. Ja. ja, want ik dacht misschien alleen voor ouder. Maar nee, inderdaad, nee. alle leeftijden nee. kunnen dat soort ja. producten nodig hebben. Dat is wel goed, hè? En uh, ja, je zag dus een soort hiaat ook misschien... Uh, dat nog niet in Zandvoort een winkel hiervoor beschikbaar was misschien. Hoe, hoe heb je dat ontdekt? Eh... Um. Je werkt in de ja, thuiszorg, begrijp ja, ik, hè? Ja, ja, Als je zelf een brace bijvoorbeeld nodig hebt, dan ga je ook naar Haarlem toe om, ja. uh, om zo'n brace te kopen. Uh, ja, mensen die slechtziend zijn, die, uh, die, die moeten ook altijd buiten Zandvoort uh, zijn om, om dat soort dingen te kopen. Dus dat, uh, ja, dat mis je dan gewoon als je dat Tegenkomt ja. in de thuiszorg hadden wij op een gegeven moment zoiets: van nou, hoe komen we aan een groot letteragenda voor ja. iemand? Hm. Nou, daar zijn we best wel een tijd mee bezig geweest om, om die, uh, om die ja. uh, te kunnen krijgen? En ja, nu hoef je alleen maar mij te komen of even een belletje te geven en ik bestel hem voor volgend jaar. Ja, je hebt het ontdekt. <laughs> dat dus was dat is wel leuk. Ja, wat leuk. En heb je ook contacten met mensen, bijvoorbeeld in Haarlem of Heemsteden in de regio die zoiets doen? Of bestaat er verder nog niet zoiets? Er bestaan natuurlijk sowieso allemaal thuiszorgwinkels, ja. uh, die doen eigenlijk hetzelfde als wat ik doe nu. Uh -huh. uh, alleen niet iedereen die heeft de, uh, de, de therapeutische kousen erbij. Uh, ik heb mijn stage gehad uh, in Haarlem ook, bij, uh, bij Mato. Oh, en uh, ja. ja, dat is een heel leuk bedrijf geweest waar ik een hele hoop geleerd heb. En, uh, ja, daar heb ik altijd uh, ja, goed contact mee gehad toen. Ja, ja wat fijn. Ja. O, dus daar ben je zo ingerold. Hè? En op de pluspunt ben je dus op de maandag... En als mensen een afspraak met jou willen maken, kan je ook bij de mensen thuis komen. Ja, in principe is dat altijd de bedoeling. Oh ja. Want zeker bij oudere mensen is dat gewoon heel prettig. Die moeten vaak uh, familie regelen, voelen zich dan weer bezwaard. Want dan moeten ze zeggen van, ja. uh, nou ja, we moeten weer naar Haarlem toe. Uh, rollator mee, alles mee. En uh, nou ja, de hele ja. dag uh, zijn, is familie dan weer mee, uh, ja. mee op pad. Dus dat vinden ze dan ook vaak uh, vervelend. Dus uh, ja, dan kom ik gewoon echt naar de mensen thuis. Mm. En uh, het is eigenlijk een beetje ook een, een opzet. Uh, als zeg maar een jonge mens die nu veel op internet koopt. Mm. Ik heb dan, ben dan niet het internet natuurlijk. Maar ja. in principe verkoop ik wel vanuit een uh, boekje. Vanuit een foto zeg maar. Ja. Een thuiswinkel heeft ook niet alles in zijn winkel staan. Mm. Dus uh, dan, dan moet je ook vanuit een plaatje... Dus het is eigenlijk een, zeg maar, een soort opzetje, net als internet, maar dan bij je thuis. Ja, en je hebt dus ja. brochures bij je. Ja. Maar je hebt dus nog niet een echte uh, website, zeg maar, zelf. Nee, daar dus, zijn we wel mee bezig. Oh, ja. De folders ja. die gaan volgende week gedrukt worden. Daar oh. zijn we al een hele tijd mee bezig. Die zijn nu, uh, heb ik goedkeuring gegeven om te gaan drukken ook. Mooi. Dus die, uh, die komen volgende week uit. Die ga ik dan ook rond uh, verspreiden. En hmm. uh, ja... Nou, wel heel geweldig dat dat zo ja. in Zandwoord bekend gaat worden, hè? En waar ga je de, de folders verspreiden, ook bij de artsen en zo? Ja, dat sowieso. Dat was ook sowieso al de vraag naar, uh, zodat ze ook wat makkelijker iets kunnen geven. Ja. Er worden al uh, echt wel mensen ook nu al doorgestuurd, uh, zeker voor de therapeutische elastische kousen, zodat mensen echt uh, naar mij komen, omdat ja. ze doorverwezen zijn door de huisarts. Dus dat uh, verloopt eigenlijk allemaal wel heel uh, goed. Uh, die weten me we al wel te vinden, laat ik het zo zeggen, de huisarts. Ja, en de, uh, ze krijgen een doorverwijzing van de huisarts. Wordt het dan ook vergoed vanuit uh, verzekering? Ja, de therapeutische elastische kousen worden ten alle tijden vergoed. Ja. Uh, er hoeven ze alleen een verwijzing te hebben van de huisarts. Mm -hmm. uh, met een indicatie daarop waarvoor ze de, de steunkousen nodig hebben. En uh, voor slechtziende producten zijn er ook verschillende uh, producten die vergoed kunnen worden. Ja, welke producten uh, begonnen? Even kijken, zo'n Daisy-speler of oh, ja. een uh, ja. Webbox uh, zijn uh, enkele voorbeelden. Er zijn ook wat Loops die uh, vergoed worden. Uh, ja, dus, dus daar zijn gewoon ook wel uh, weer allerlei mogelijkheden in. Dus stel dat iemand dat wil uh, aanvragen, dan gaan ze eerst naar de huisarts. Zeggen ze, ik wil dit of dat ja, aanvragen. Ja, niet voor slechtziende dan producten. Dat regel ik vaak met de mensen zelf. Dat zelf meteen. Ja, Moeten we even kijken. Ja. Dat, dat regel ik zelf. En voor de huisarts is er echt een indicatie nodig. Uh, ja. Oh, zodat oh, ja. ik ook weet welke kous ik moet bestellen. Want daar zitten gewoon weer eisen aan vast. Mm -hmm. En je kan niet iedere kous voor iedere indicatie geven. Dus dat... Nee. Uh, ja. Maar jij weet alle regels en wetgeving. Ja, ik heb daar trend. gewoon een opleiding voor ja. gevolgd. Uh, ja. Ja. Nou, ja. Wat fijn. En dat, welke opleiding was dat die je hebt gevolgd? Um, ja, het is in ieder geval consulent therapeutische, elastisch therapeutische kousen. Oh, Oké, okay. ja, zo'n soort ja. zo, zo, opleiding is dat. Dat ja. is specifiek op dat gebied. Ja. En, en kan je nog iets vertellen over de andere producten die je hebt? Of waar veel vraag naar is misschien. Er is veel vraag naar de ja, telepronische kans. Ja, dat sowieso. Uh, ik denk dat bij slechtziende mensen... Dat, uh, ja, die zien natuurlijk de advertentie ook niet zo duidelijk in de krant staan. Uh -huh. Dus daar, daar heb je nog even wat meer moeite mee om die te bereiken. Uh -huh. Maar dat groeit ook natuurlijk langzaamaan wel... En uh, nou ja, goed, het, de, bijvoorbeeld de rollator gaat volgend jaar uit de zorgverzekering. Uh, dus ja, in principe maakt het voor mensen niet uit waar ze het dan gaan kopen. Want geen enkel bedrijf kan dat gewoon vergoeden. Oh, dat dus, gaat van uh, januari eruit? Ja, gaat er helemaal oh. uit. Ja, eigenlijk ja. schandalig. Want het uh, ja. zijn vaak oudere mensen die niet altijd veel te besteden hebben. En ja. echt zo'n ding nodig hebben. Dat is maar ja, helaas uh, gaat die er dus gewoon helemaal uit. En uh, ja. Daar heb ik ook een heleboel verschillende soorten, maten en prijsklasses. Dus ja. ook daar heb je dan gewoon wel weer een hoop keuze. Dus dat, mm -hmm. euh, ja, ook dat soort dingen zijn gewoon mogelijk. Ja. En, ook, en kunnen mensen dat zelf beslissen van, goh, ik loop wat slechter. Ik wil graag een rollator aanvragen. Of gaat dat uh, via de huisarts? Zeker als het via het vergoedingssysteem, nu nog, hè, tot, tot januari. Ja. Dan, uh, dan uh, moet je inderdaad via de huisarts mm -hmm. um, uh, een... een ...een uh, aanvraag hebben voor hulpmiddelen... ...en uh, vanaf volgend jaar... ...ja, dan gaat het niet meer via de zorgverzekeraar... ...dus dan kan je hem gewoon kopen... ...wanneer jij denkt dat je hem mag. Ja, en dan kost dat ook natuurlijk uh, wat. En, en wat kost zo'n rollator eigenlijk? Uh, de goedkoopste is, meen ik... 80 euro, zo uit Oh, hoofd, Ja, Ongeveer, ja. Ja, er zijn nog, toch nog wat prijzen aan verbonden. En er zitten heel veel verschillen in, hoor ik, hè? Ja, je hebt zwaardere ...je hebt lichtgewicht... Ja. Uh, uh, je hebt er eentje met een, een, een, een voetje, waar, zodat je makkelijk de stoep op kan. Uh, ja. ja, makkelijk inklapbaar. Ik heb er één die je om kan bouwen als een rolstoel. Dus oh, daar zijn wel. gewoon echt een ja. hele hoop mogelijkheden in. Ja, en ik zag ook dat er vaak een zitje bij zit. Dat mensen even kunnen zitten onderweg. Ja. Of een, uh, een mandje, of ja. spulletjes in te doen. Ja, ja, dat heb je eigenlijk bij iedere ja. later oh, wel. oh ja. Ja. ja. En die uh, om kan bouwen als rolstoel, dat is wel een hele speciale. Die uh, kom je niet zo vaak tegen. En oefen je dan ook met, ja, hoe moet ik het noemen, cliënt, patiënt, hoe ze die dingen moeten gebruiken? Want ik heb wel eens begrepen dat mensen niet echt tussen zeg maar de handvaten lopen. Wat dacht ik de bedoeling was voor nee, iemand? Maar er achteraan loopt, dan smeren je een beetje. Ja, ik, ja. ja. ja. ja, ik, ja. ik, ik, ik kom natuurlijk ook de attributen weer uh, bij de mensen zelf uh, ja, thuis natuurlijk. afleveren en helpen wanneer nodig. En mensen ja. kunnen me altijd in alle tijden bellen. Dus uh, dan kom ik gewoon even langs. En dat is dan ook een extra service. Nou, je dankjewel. Hebt. Dat is toch heel goed om te weten. Denk aan wat je voelt.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 Done by. I spent ages giving head, then I remember Net wat opgehelderd, het is zondagmiddag buitenveldend. de flat zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het kaal en open, de jongen en het meisje lopen er eenzaam en verliefd en koud. De groenstrook langs de supermarkt ligt nog de jongen te aangehakt tussen de voorhandswegen. Hij zegt, ik wil met je naar bed, zij hoort het niet, want er bouwen net.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 in blokkendoos, na blokkendoos, zeggen ze er komt regen. De twee gaan schuilen in een portiek, voor regen, leegte en publiek. Er gaat al licht aan hier en daar, zondag half vijf het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, lach over buitenvelden daalt. Huilend en deze negen. Dit is CFM Radio, het programma in Zandvoortse Zaken en ik spreek vandaag met Linda Paap. Linda Paap die heeft een bedrijf in medische hulpmiddelen en uh, je werkt ook in de thuiszorg hè? Ja. en zo ben je eigenlijk een beetje op het idee gekomen. Uh, hoe, lang, hoe vaak ben je nu eigenlijk bezig zeg maar uh, per week met uh, je bedrijfje al? Je bent langzaam aan het opbouwen, je bent dus al een tijdje bezig sinds januari begrijp ik, bijna een jaar. Ja. ja. Zie je de groei? Ja, nou, dat zeer zeker. Uh, uh, mensen moeten je natuurlijk nog wel steeds meer gaan vinden. Want ik ja. ben gewoon nog volledig aan het werk bij de thuiszorg. En dat kan in de toekomst misschien gewoon minder gaan worden. Omdat ik het hier gewoon drukker mee krijg. En uh, ja, qua uren is het... Iedere week wel gewoon anders. De ene keer heb je een aantal aanmetingen. Of er komen een aantal kousen binnen die je nog weg moet brengen. Of er zijn nog wat verkopen waar je naartoe moet. Dus dat is gewoon echt wel per week heel erg verschillend. Hmm. Ja. Ik, ik kan je ook... Uh... Zeg hoe je denkt dat je bedrijf er over vijf jaar zou uitzien. Hoe zou je dat willen zien dan? Ja, ja, ik hoop dat dat wel goed gegroeid is dan. En dat ik gewoon uh, uh, in ieder geval een stuk minder in de thuiszorg kan gaan werken. Ik vind het wel leuk om het waarschijnlijk bij te blijven doen. Omdat ik het wel heel leuk werk vind. En uh, Ja... Het is natuurlijk wel leuk als je een bedrijfje start... dat je daar op een gegeven moment ook je brood mee kan verdienen. Dat is natuurlijk wel een uiteindelijke doel. Ja, dat zou geweldig zijn natuurlijk. Hè? Je eigen bedrijf met eigen inkomsten... En uh, ja, wat doe je verder nog uh, voor hobby's? Heb je daar nog wel tijd voor nu, met je bedrijf ernaast? Mm, nou, ik ben niet iemand die heel veel hobby's heeft, dus dat scheelt. Maar ik heb wel een gezin, een, een, een zoontje van vijf jaar. En uh, ja, daar doen we natuurlijk een hoop leuke dingen mee. En, uh, zwemmen of uh, naar de voetbal of naar de zwemles. En, ja, leuk. En, ja, dat soort ja. dingen horen er natuurlijk ook gewoon bij. En uh, mijn moeder die haal ik regelmatig uh, nog op in het weekend, dus mm. uh, ja... Daar kan je nog wel tijd voor vind ik, wel, vinden. Uh, nou, uiteindelijk wel druk bezig, maar ja, wel met leuke dingen ja. en met werk. Uh, ja, dat is nog uh, steeds goed te combineren. Ja, wat fijn. Uh, dit is ook een programma voor de startende ondernemers van Sandvoort. Heb je nog uh, tips of adviezen? Waar jij tegenaan bent gelopen misschien in het begin? Of dat je zegt, nou, ja. op, probeer, kijk ja, ik, daarna, let daarop. Ik ben zelf uh, begonnen met uh, ook het boekhoudkundige gedeelte zelf te doen. Maar dat was een, was een zeer tijdrovende zaak. En uh, ja, dat heb ik nu inmiddels uit handen gegeven. En dat heeft me gewoon een heel stuk rust gegeven. En veel meer tijd uh, overgehouden, ook nu voor mijn gezin. En en ja voor het werk op zich en het ja. opzetten van, uh, van allerlei dingetjes, dus uh, dat uh, is heel prettig dat je dat niet meer zelf hoeft te doen. <laughs> ja, dat scheelt een hoop. Ja. en uh, ben je ook begonnen met zo'n ondernemersplan of, of uh, met uh, met de bank en zo? Of hoe heb je dat aangepakt? Nee, ik heb met eigen geld wel uh, het meeste gedaan en uh, geen uh, lening hoeven af te sluiten. En iedere keer doe ik er gewoon een stukje bij beetje. Nu komen dan de folders en daarna gaan we met de website beginnen. Ja. En dan op die manier kan ik gewoon zelf uh, de kosten daarvan gaan betalen. Ja. Oh, dat is wel heel goed aangepakt. En de volle ga je verspreiden bij de huisartsen, de fysiotherapeuten. Hoe vonden zij het dat jij met dit plan kwam? Nou, eigenlijk was dat heel leuk. Want er werd meteen gevraagd of ik een presentatie wilde gaan geven. Mm. Dus ik ben bij verschillende huisartsen in Zandvoort voor een presentatie geweest. Leuk, ja. En eigenlijk op één na alle, bij alle huisartsen eigenlijk, ja. En dat was dan de presentatie voor de huisarts of voor de patiënten. Ja, de patiënten? huisarts en de assistentes oh, uh, van ja. de huisartsen zaten daarbij. Ah. En uh, ja, dat was heel erg leuk en uh, ze waren ook erg enthousiast en uh, ja. vonden het allemaal wel een hele leuke onderneming. En misschien in de toekomst dat ik uh, ook uh, in uh, het zorgcentrum uh, een uh, locatie ga huren, oh, dat zo'n dat gebouw mooi zijn. gaat worden in ja. het. Uh, bij de, waar de markt ook is. Oh ja, ook oh dat. Daar wordt nu gebouwd ja. en daar schijnt ook een zorgcentrum gebouwd te gaan worden. En hmm. uh, daar ga ik ook dan misschien uh, in de toekomst uh, ja. naartoe. Oh, dat zou heel ja. mooi zijn als je daar een plekje kan krijgen natuurlijk. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ik heb ja. er in ieder geval voor opgegeven. En uh, ja, de toekomst zal het verder uit gaan wijzen hoe dat gaat lopen. Ja. En of het ook tegen die tijd nog steeds rendabel is. Ja. Daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Nou ja, er zijn ook steeds meer ouderen in Zandvoort. Hè? En veel ouderen van elders kunnen ook in Stantwoord komen wonen, heb ik begrepen. Ja. Dus het is misschien toch ook wel een groeiende markt hier. Ja, absoluut. Ja. Dus ik denk wel ja. dat je misschien zo'n eigen plekje daar uh, zou kunnen veroveren. Ja, ja. nee, heel leuk. zou wel heel ja. leuk zijn. Ja, en zeker voor slechtziende producten heb je natuurlijk in Haarlem ook niet echt uh, veel. Ja. Dus uh, dan kunnen mensen ook uh, wat sneller even langskomen. Dan heb je natuurlijk ook meer om te kunnen laten zien... Want nu ja. heb ik wel een aantal producten wat ik in een koffer heb zitten... wat ik kan laten zien hoe het eruit ziet. Maar ja, het grote gedeelte staat natuurlijk... ja, heb ik niet ergens staan. Dus nee. dat kan dan wel. Aha. Ik hoorde jouw verhaal over de Daisy-speler. Kan je daar iets meer over vertellen? Een Daisy-speler is gewoon een voorgelezen boek eigenlijk. Hè? Dat, uh -huh. uh, dat uh, werkt dan nog met een cassette uh, uh, die je opgestuurd krijgt. Maar de Webbox, dat is eigenlijk weer een vernieuwde uh, Daisy-speler. En dat is een hele mooie uh, systeem dat je gewoon via een internetverbinding... Uh, uh, boeken kan lezen. Je kan ook de radioboden radiobode voorgelezen krijgen, oh. want ja, ook die zijn vaak met hele kleine letters geschreven. Ja. Ja. Uh, je kan op uh, um, uh, de tv als daar ondertiteling uh, of een uh, ja ondertiteling, dan kan je dan laten voorlezen ook. Dus daar heb je gewoon een hele hoop mogelijkheden ook voor, meer ja. als bij zo'n dc speler. Ja, want dat en ook die dus, wordt dan weer ja. goed door de zorgverzekeraar. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Veel mensen die misschien niet meer de krant kunnen of, of willen lezen, die kunnen dus wel bijvoorbeeld dit programma horen. En ja. dan worden ze hierop attent gemaakt dat er dus verschillende mogelijkheden zijn ja. om toch hun wekelijkse of dagelijkse krantje te ja. lezen door ja. middel van gesproken ja. woord. Dat is met die deze speler ook. Dan kan je ja. een abonnement nemen op een krant naar keuze. Ja. En uh, ja, dat is, dat, ja, dat is super, maar er zijn gewoon zo gigantisch veel producten... tot uh, een pratende magnetron, tot een loop. Je kan zo gek niet opnoemen of het is er wel. Ja. En heel veel mensen weten ook niet dat al die dingen bestaan voor slechtziende uh -huh. mensen. Kijk, mensen die echt al jong zijn en daar heel lang mee opgroeien... Uh -huh. die weten natuurlijk steeds meer hoe of wat. Maar heel veel ouderen, die op een gegeven moment wat minder goed gaan zien... ...die weten niet wat er eigenlijk allemaal bestaat, uh, voor uh, ja, dat ze gewoon toch wel weer een hele hoop kunnen gaan doen. Ja, want dat is toch wel prettig als ze niet zo afhankelijk zijn van anderen die dan een uurtje komen ja. voorlezen misschien. Ja. Hè? Ja. Dat ze dat kunnen doen. Dus daarvoor kunnen ze jou ook uh, ja, uitnodigen voor een bellen. gesprekje. Van wat dan ik wat even langs en dan leg ik ja. alles uit. En ik laat alles zien en als het nodig is lees ik de dingen voor... En dat is bij mevrouw geweest. Nou, daar ben ik een uur uh, inmiddels geweest. En allerlei producten opgenoemd. En nou ja, goed. Uh, ja, wat is het dan? Nou, dan staat er een heel verhaal bij het product. En dat lees ik dan voor. Uh, uh -huh. Zodat iemand ook wel weet wat zo'n product een beetje inhoudt. Dus uh, het, is, het is gewoon heel persoonlijk. Een, ja, een hele persoonlijke benadering uh, probeer ik uh, te hanteren. Ja, dat is heel prettig voor de mensen, hè? Kan je misschien nog één keer je telefoonnummer noemen, zodat ja, ja. we mensen je kunnen bereiken? Ja. Dat is 06 51 81 53 60. Ja, dankjewel. We sluiten altijd het programma af met de vraag: van waarom zouden we bij jou? Onze medische hulpmiddelen gaan uh, aanschaffen. Ja, nou ik denk dat het heel belangrijk is dat het een persoonlijke uh, benadering is. Dat, me, dat ik bij je thuis kom. En uh, ja, dat, ja, ja, dat is, denk ik, zijn de belangrijkste punten denk ik. Dat, ja, nou uh, zeker. Uh, ja. Heel hartelijk bedankt voor dit interview. En de mensen die weten je te vinden uh, hoe ze bij jou moeten komen. Oké. Okay. Bedankt. Jij ja, ja. ook.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 Fast face this and I'm homebound. There, I'm blankly here, just making my way, making a way through the crowd. And I need you, and I'm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 Like a maze Where all of the walls All continually change And I've done all I can To stand on the steps With my heart and my hand Now I'm starting to see Maybe it's got nothing To do with me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 Saw him walking away. Now she's left. Cleaning up the mess he made. So, fathers, be good.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 Bij een vulkaanuitbarsting in Indonesië zijn minstens 16 doden gevallen, melden dokters en verslaggevers. Aan de voet van de Merapi-vulkaan op Java zouden 15 verkoolde lichamen zijn gevonden. Volgens de autoriteiten is ook een babytje omgekomen. Niet door de lavastroom, maar door het inademen van de vulkaanas. De vulkaan van ongeveer 3000 meter hoog is een van de actief, actiefste ter wereld. In China is het stuwmeer van de Driekloverdam nu helemaal vol gestroomd. Het water staat 175 meter hoog. Om de dam te vullen stroomt sinds 2003 water van de rivier de Yangtze het stuwmeer in. Al na een paar weken werd de eerste generator van de waterkrachtcentrale in werking gesteld. Die centrale is de grootste ter wereld. en kan 3% van alle elektriciteit in China produceren. De bouw van de drie, drie klovendam was omstreden. Meer dan een miljoen mensen moesten gedwongen verhuizen en honderden historische plekken verdwenen onder water. In Rusland wordt een ingekorte versie van de Gulag-archipel van Alexander Solzhenitsyn verplichte lectuur op de middelbare scholen. Het boek geeft een beeld van de werkkampen onder dictator Stalin. Historici gaan ervan uit dat aan het eind van de jaren 30... 700.000 mensen zijn terechtgesteld in de kampen. En dat miljoenen mensen daar zijn omgekomen... als gevolg van het zware werk en de wrede behandeling. Premier Poetin zei bij de publicatie van de jubileumuitgave... dat de Gulag-archipel essentieel is voor de kennis van scholieren. Zonder dit boek kunnen we dit land niet begrijpen... zei Poetin tegen de weduwe van Solzhenitsyn. Een jaar na de publicatie van het boek in 1973 werd zoals Solzhenitsyn... je